Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het waren drie fantastische dagen voor PVV'er Gom van Strien. Hij werd afgelopen vrijdag aangewezen om als verkenner uit te zoeken... welke politieke partijen zouden willen praten over een nieuw kabinet... Partijleider Geert Wilders was nog vol lof over hem. 12,5 jaar namens onze partij zit hij in de Eerste Kamer. Um, een, een, een erudite um, een man met een goed gevoel voor politieke verhoudingen. Niet een te hoog politiek profiel. Van Strien stapt nu op nadat NRC afgelopen weekend meldde. dat een oud werkgever van Van Strien aangifte heeft gedaan van fraude. Hij zegt zelf dat hij niks fout heeft gedaan. maar dat de onrust niet past bij zijn rol als verkenner. En sinds vandaag heeft ook Nederland een landelijke aanpak tegen kanker. Meer dan 100 organisaties hebben hun kennis gebundeld... en gaan zich bezighouden met twintig gezamenlijke doelen... Zo moet er meer bevolkingsonderzoek worden gedaan, zodat je kanker vroeg kunt ontdekken. En ook in de behandeling kunnen er dingen beter, zegt KWF. We weten bijvoorbeeld, dat was onlangs ook het nieuws, dat bijvoorbeeld bij behandeling van prostaatkanker het ene ziekenhuis het veel beter doet dan het andere. Maar als patiënt weet je dat niet. En dat moet je eigenlijk wel weten. Je moet eigenlijk precies weten waar de beste behandeling is, zodat je ook de beste zorg uitkomt, mag verwachten. Dus meer transparantie en betere onderlinge afspraken. Nederland was nog een van de weinige landen in de EU zonder zo'n landelijke aanpak. Boodschappen doen is in ons land een stuk duurder dan in bijvoorbeeld Duitsland en Frankrijk. Vooral de spullen van de bekende A-merken zijn hier duur. Voor een fles Coca-Cola betaal je bijvoorbeeld 50 cent meer dan in Duitsland, schrijft de Volkskrant. Het komt doordat supermarkten bij die merken hogere inkoopprijzen moeten aftikken. Het demissionaire kabinet wil dat het voor de winkels makkelijker wordt... om hun spullen goedkoop uit het buitenland te halen. En door het slechte weer vanochtend zijn er veel ongelukken gebeurd op de weg... Tussen Alkmaar en Amstelveen was een ongeluk met meerdere auto's. En ook bij Woerden moesten een paar auto's worden weggesleept na een crash. En ook op het spoor waren er problemen. Tussen Amsterdam en Rotterdam reed er bijna niks door een kapotte trein. En het weer nog. Ja, op de bingo-kaart van Rotweer kun je vandaag zo'n beetje alles afstrepen. Motregen, regen en natte sneeuw. In het midden en oosten kan het later vandaag ook even echt gaan sneeuwen. Het wordt 3 tot 11 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Ja, om 5 december krijg ik al een kleur Ik weet wat met te wachten staat, een schimmel voor de deur Ik heb wat drank in huis gehaald, ontvang ze met een lied Meteen een jaar drinken ze wel een jaar, daarop weer niet Sinterklaas, wie kent het niet? Sinterklaas, Sinterklaas en natuurlijk zwarte biet Sinterklaas, wie kent het niet? Sinterklaas, Sinterklaas en natuurlijk zwarte biet Maar ze bij Pepernoten, Pepernoten, Pepernoten, Pepernoten De pepernoten, de pepernoten, de pepernoten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 Sinterklaas, wie kent u niet? Nou ja, wij kennen hem natuurlijk wel. Uh, maar we gaan niet zeggen. Uh, Sinterklaas kennen we wel, hè? Ja, ja, want tegenover ja. zit uh, Nel uh, Lemmens, Nelly. Uh, Nelly, sorry. Ja. Nelly, ja, zo noemen ze in ja, ja, nee, Orlando. Nou, ja. Ja, ja, ik heb een heklaas men mij Nel noemt. Oh, Oké, okay, ja. sorry. <laughs> uh, Nel, uh, sorry, Nelly, van harte, van harte welkom. Ja, dankjewel. Uh, we hebben dit nummer gedraaid omdat het een beetje over Sinterklaas gaat. Zo, want uh, we gaan praten over de speelgoedvijver. Uh, bekend in Zonver tegenwoordig. Misschien dat we eventjes terug gaan in de tijd hoe dat ontstaan is, de speelgoedvijver. Voordat we gaan praten over de, over de speelgoed Sinterklaas. Hè, Sinterklaas. Hoe is die speelgoedvijver nou, ontstaan? Nou, dat is goed uh, dingen Ja, 13 geleden waren er echt twee dames. Daar was ik toen nog niet bij. Die met allebei een aantal kinderen. Die zeiden, waar moeten we toch dat speelgoed laten? En die kwamen zo op het idee van, zullen we het dus gaan uitdelen? En uh, nou, ze begonnen te verzamelen in uh, huiskamers en schuren. En uh, nou ja, dat, uh, na een paar maanden toen kwam ik in beeld. Omdat ik ben ooit bezig geweest toen hier de bibliotheek gebouwd werd met iemand. Uh, om een spelotheek te beginnen. Yeah. En de gemeente wist dat nog. Want we hebben heel veel gesprekken toen daar gehad. En uh, dus hadden de gemeente gebeld. En ze dat je moet Nelly Lemmes bellen. Want die uh, weet wel een beetje van hoe dat in elkaar zit. Yeah. Dus ik kwam erbij. En toen hebben we uh, vrij snel van de gemeente in de auto de Mariënschool een lokaal gehad, om opslagruimte. want onze mannen werden een beetje gek van al dat speelgoed overal. Dus dan hadden we, en dan gingen we zeg maar vier, vijf keer per jaar met een, auto, een aantal auto's vol in de pluspunten of hier bij de bieb staan. En uh, we zetten een assistent in de krant, we deden flyer overal uh, van, joh, dan en dan hebben we gratis speelgoed, als je nodig hebt, kom je te halen. Nou, tot een gegeven moment, kregen we geld van mensen, de ene een tientje, de andere 25 euro, en toen dachten we van, nou, dit, dit is leuk, maar dit moeten we even transparant houden. Toen hebben Stichting Speelgoedvijver de Lachende mm. Kikker opgericht... En een bankrekening geopend. En, uh, nou ja, weet je, en heel langzaam groeiden we door. En toen gingen we van dat geld verjaardagscadeautjes kopen, nieuwe cadeautjes van kinderen die we in zicht yeah. hadden. Uh, nou, op een gegeven moment kregen ze er een taart bij. We hebben, ze krijgen uh, uh, een tractatie op school, uh, iets lekkers voor de leerkracht. En ook wel uh, partijtjes uh, wat we betalen. Niet hele grote, want dat is gewoon niet te betalen. Maar, zeg maar een, met twee naar de film of uh, Jump XL of wat dan ook zou ging het geld naartoe. Nou ja, op een gegeven moment kwam de vraag van joh, er zijn een heleboel kinderen in Zandvoort die geen uh, Sinterklaas kunnen vieren, ja. want die ouders hebben gewoon het geld niet. Nou ja, dat begon ook met tien kinderen. En uh, nou ja, op dit moment hebben wij meer dan 50 gezinnen. Vijftig gezinnen? Ja, meer dan vijftig, oh. ja, dik vijftig. Mm -hmm. Waarvoor wij de hele Sinterklaas verzorgen. Die dat krijgen goed. allemaal uh, nieuwe cadeautjes, echt een zak vol. Oh. Uh, nou ja, we krijgen het inpakpapier van de HEMA. Albert Heijn sponsort ons... Um, uh, het, het, ja, het we snoepgoed En we hebben een aantal stichtingen in Zandvoortier. Eentje, die, uh, daar mogen we alle boeken voor. Kinderen krijgen ook allemaal een nieuw boek, mogen we kopen. Oh. Um, nou ja, weet je, dat, dat is gewoon heel fijn, want je merkt echt dat er mensen... En, nou, ik kreeg gisteravond, gistermiddag nog een telefoontje van het wijkteam. Ja, zegt ze, ik heb hier een huilende moeder tegenover me zitten met twee kinderen en die heeft geen geld om Sinterklaas cadeautjes te kopen. Van Nelly, ik weet dat jullie dat doen. Nou ja, ik zei, joh, laat er mij maar een mailtje sturen. Dan, euh, dan zet ik er gewoon bij de lijst. Ja. En dan, euh, nou ja, dus voor, ook voor, uh, voor dit gezin gaan wij ja, weer de hele Sinterklaas verzorgen. Ja, ja. Maar mensen moeten zichzelf ergeren. Uh, ja, wij hè, hebben op onze website hebben wij een. een, een in het kopje staat Sinterklaas uitgifte. Die meldt zich aan. Uh, en dan, uh, wij gaan uh, maandag op een plek. Uh, we gaan, nee, gaan zondagmiddag op een plek gaan we. Al die cadeautjes uitstallen. Ja. Er zijn er heel veel. En um, dan komen die mensen maandag, de, de ouders, zeg maar. Elke zes minuten komt er een heel strakke planning. Oh ja, hebben we. Dan beginnen we om half negen en dan zijn we nu vier klaar. En die mogen zelf winkelen. Die gaan zelf voor die kinderen uh, zeg maar, uh, cadeautjes uitzoeken en een boek en een spel. Uh, per, gezin hebben, per gezin hebben een gezelschapsspel ook. Nou ja, dan, dan doen we dat allemaal in een hele mooie jute zak. En uh, snoepgoed erin, uh, één pak papier erin, want dat doen we niet meer zelf, want dat is niet te nee, doen. Dat begrijp en dan wordt er onder schooltijd worden die zakken dus uh, komende week rondgebracht. Ja, ja. Dus hoeven ze niet mee te nemen. We brengen ze ook allemaal in huis onder schooltijd, zodat uh. ze de kleurtjes kunnen ja, stoppen. Begrijp. Uh, en dat begrijp in de kikkerwinkel? Uh... Nee, ik zeg oh. niet waar het is. Het is op een locatie, oh, het is een, een, groot, locatie. een vrij ja, groot, ja, groot ja, ja. gebouw. Uh. Uh. Daar stallen we alles uit. We hebben drie lokalen. Oh, uh, want weet je, ik bedoel. Ik ik, ik, ik denk niet dat iemand... Maar ik, ik wil gewoon dat even een beetje privé Ja, ja nee, dat kan ik me voorstellen. Ja. Dat is logisch. Je hoeft ja. hier ook niet alle namen te noemen. Maar jullie hebben wel de kikkerwinkel op uh, ja. de terrein van Spanen. Ja, joh. De, ja. De Kamerling ja. Wij moesten natuurlijk uit die Mariënschool. Ja. En wij sjouwden ons een bult aan al ja, dat cadeautjes. Dus wij zeiden... We hebben heel veel gesprekken gehad met, uh, met de gemeente. Van, joh, uh, weet je... Dit is gewoon niet meer uh, weg te poetsen, Dit is zo, uh, er is zo'n behoefte ja, aan. Ja. Uh, kijk, ik snap wel dat speelgoed niet de eerste levensbehoefte is, maar je weet zelf... als de ouders geen geld hebben, dan is natuurlijk het eten en het drinken en het, uh, de kleding het eerste levensbehoefte. Maar ik ben zelf natuurlijk leerkracht geweest en ik weet gewoon hoe belangrijk speelgoed in ja, het leven de van een kind is. Van kind, he, Precies, ja, ja, want spelen ja. is leren, zeggen we altijd. Ja. En ook natuurlijk, ook, uh, het is, er is zoveel speelgoed wat niet meer gebruikt wordt. Dus wij hebben, toen zei de gemeente, nou ja, we snappen het helemaal. En uh, hebben we een uh, unit hebben ze voor ons neergezet op het terrein van Spanenlanden. Mm -hmm. Dat wordt bemand door, nou we hebben tien vrijwilligers die dat doen. Ja. Uh, twee, twee dagdelen op maandagmiddag van 1 uh, tot 3. En op donderdagochtend van 10 tot 12. Dan kunnen mensen dus, uh, die het nodig hebben uh, speelgoed komen uitzoeken. Maar ook de mensen die speelgoed over hebben, die brengen ons dat oh, okay. daar ook. Ja, dus dat, want voor die tijd ging ik dat overal ophalen. Nou, daar was ik ook wel heel blij ja, omdat nee, dat even niet meer nodig is. Je een dagtaak was. bijna, ja, toch? Nou, ik zal je eerlijk zeggen, ik ben de laatste weken echt wel. heb ja. ik een dagtaakje. Ja, ja, ja, ja, Gelukkig ja, ja. werk ik niet meer, maar dit ja. is echt. Maar dan, weet je, als Sinterklaas voorbij is, dan hebben we er even een beetje een tijd Ja, en ja, dan worden het echt meer voor verjaardagen. Ja, dat, en dat we soort zaken. hebben zo twee, drie verjaardagen in de week. En die ouders die kiezen ja, ja, ja, ja. in het dorp een cadeautje uit. Ja. Wij kopen dat, we bestellen de taart. En die mensen komen alles afhalen in de kikkerwinkel ja. om. Um, zodat, nou ja, zodat... En de op school, dat lees ik ook. doen verzorgen u dat ook. Ja, ze krijgen inderdaad... ja en weet je wat lekkers voor de juf maar ook, wat wij ook doen is als een kind uitgenodigd wordt voor een verjaardag heel veel kinderen komen nooit op een verjaardag, waarom? omdat die ouders gewoon het cadeautje niet kunnen betalen dus dan kunnen ze ook bij ons dan kopen wij een cadeautje voor dat kind, zodat die ook naar de verjaardag kan alles staat op de website speelgoedvijver.nl www.speelgoedvijver.nl ja, dat is daar staat ook hoe je ons kunt mailen voor een aanvraag daar staat inderdaad als je je wilt inschrijven, uh, moet ik even één ding zeggen. Ja. Voor de Sinterklaas cadeautjes is het wel uh, nodig dat je een zandvoortpas hebt of dat je, want we hebben ook uh, een gezin die aangemeld, wo wo wo aangemeld worden door, door de kerken mm -hmm. waar we samen mee samenwerken, door ook zandvoort. Nee, hoe heet dat tegenwoordig. Uh, sociaal wijkteam niet meer, het heeft een andere naam, uh, maar ook door scholen, um, ja. weet je, de mensen die, er, de buurtgezinnen, mm -hmm. daar krijgen wij dus ook mensen van, en dat zijn vaak mensen die uh, of in transitie zitten, dat ze nog niet de zandverpasse hebben, of uh, dat ze er net uit zijn, weet je wel. Ja, ja, dan ja, is er ja. ook weer sluitpost, ja. cadeautjes Begrijp uit Sinterklaas. Dus ja. Dan mogen die mensen ook gewoon komen. Ja. Nou, er is nu sprake van dat uh, ja. uh, zeg maar, die, die zandpoortpas wordt uitgebreid naar 130% ja. procent van het pijl. Ja, dan krijgen we ook drukker, ja. Dat wou ik zeggen, dat ja. krijgen jullie waarschijnlijk ja. een stuk drukker ja. er ook nog. Ja. Ja, weet je, dat, weet je, dat is niet erg. Dat kunnen we wel aan. Uh, en ik ben ook heel blij om. Want nogmaals, er zitten echt mensen die net op de wip zitten. Ja, hè, die het ja. net niet uh, krijgen. Reden, en ja. Uh, dat Ja, weet je, ook daar doe je het voor. Want die, ja, wij vinden die kinderen toch wel het allerbelangrijkste. Ja, begrijp ik. Nou, dat vond jij ook uh, je hele werkzame leven. Ja ja, helemaal... ja, ja, ja. Hoe lang ben jij Ik geweest? heb twintig jaar op de Niklas school gewerkt. En toen twintig jaar op de Maria school. Vornamelijk kleuters en ja groep 3. En nou, de vond natuurlijk als peuterspeelzaal moet ja. opstappen. Je dokter heeft nou mijn Ja, nee, dat weten. klopt. Ja, ja, Ja, uh, ja. dat... dat uh, en toen ben ik uh, nou, eigenlijk wat later gaan studeren... Ja. En toen ben ik op de basisschool gaan werken. Ja. Goed, 40 veertig jaar in het onderwijs ja. gezeten. Ja, ja. Dat is natuurlijk heel lang. Ja. Je weet precies hoe het, hoe het gaat met het opvoeden van kinderen. Ja, dat is waar. En en het bijbrengen van dingen. Ja, alles zien veranderen, want ja. dat is ook wel zo. Ja. En, ja. Um, ja. Maar goed, dat wil niet zeggen dat... Er, nou ja, je weet in Stanford is er gewoon ook armoede. Tuurlijk, natuurlijk uh, is het ook zo. We ja. hebben jarenlang in de top 50 gestaan van de armoede in, ja. in, in Nederland. Dus dat, dat wil wel wat zeggen. Ja. En, uh, en er is heel veel stille armoede. Hè, want we hebben natuurlijk ook al, altijd nog een doelgroep die, uh, waarvoor de drempel te hoog is en dat ja. is wel fijn dat we alles heel anoniem doen we doen ja, niks met namen alleen goed. maar adressen ja. weet je omdat ik het natuurlijk het, het langst doe, ken ik natuurlijk wel veel Tuurlijk. gezinnen. Maar, zeg maar iedereen die bij ons werkt, ja. weet eigenlijk helemaal niet wie het zijn en waar nee, ze wonen. Dat en dat, dat is gewoon door, heel fijn. Ja, dat kan ik me voorstellen. Of hebben. werkt, vrijwilligerswerk doet hè. Het is allemaal ja, vrijwilligerswerk. Ja, ja. Ja, wij zijn nu wel een onderdeel van de circulaire hotspot in, in Noord. Ja. ja. En uh, dat is fijn. Dat uh, ja, is dus leuk ook, want wij, uh, wij krijgen heel veel fietsen. Die worden gemaakt door de uh -huh. fietsenmaker aan de overkant. En uh, nou ja, die gaan ook naar de, naar de kinderen toe. Ja. Ja, dat is helemaal top toch? Ja, ja. Jullie zitten daar goed uh, voorlopig. Ja, ja, we zitten daar heel fijn. Het ja. is gewoon echt... Uh, ja, weet je, het is gewoon lekker dat we niet meer zoveel hoeven sjouwen met, ja. met al dat spul. En, of al dat speelgoed En nou ja, weet je, dat de mensen daar rustig kunnen komen ja. kijken. Van, ja. uh, en ze komen ook dingen vragen. Van joh, uh, heb je een kinderkamer? Uh, ja, dat ja, ja, slaan we niet ja, ja, ja, meer op. Dat dus ja. hebben we ook ja gedaan. Maar ze kunnen alles bij ons vragen wat met kinderen te maken heeft. En dan, dan proberen wij... Dat te koppelen. Ja, uiteraard. Dus, hey, kerst, kerst is ook nog een, een drukke periode voor jullie? Of, uh, nee, niet zo druk als in de kamer. Nee, he, wat we wel doen is uh, in samenwerking met de Oranje school. Mm -hmm. die, doen, uh, die halen een heleboel uh, eten op. Ja. En dan, uh, dan heb ik ook adressen waar wij dan uh, tassen met eten naartoe ja, brengen. Ja, ja, ja. En jullie speelgoed... gaan geen uh, kerstbomen uitdelen en zo, dat soort nee, dingen. Nee, in, uh, en ook in speel. We hebben wel eens een, een vraag van ja. joh, uh, we willen graag kerstcadeautjes onder de bomen. Ik zeg, joh, moet je luisteren? vraag je Sinterklaas cadeautjes aan, ja, dan bewaar ja. je dat tot de kerst en dan oh, leg je het dan onder de boom. Dat vind no, ik prima, ja. maar dat gaat niet, nee, dat is nee, echt nee, een beetje nee, too much. Nee, nee, nee. Nee, nee. Je hebt het wel zien groeien, het aantal uh, mensen dat ja. er gebruik van maakt, ja? Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, het ja. is ja, ja, dus, weet je ook dat we natuurlijk steeds meer naamsbekendheid hebben gekregen, dat ook. En uh, ook dat we meer, met meer uh, mensen samenwerken, of, zeg maar, uh, stichtingen of, of, of groepen, groepen die, uh, die met, ook ja. met kinderen omgaan. Dus dat we nou ja, best een, goed, nou ja, een volwaardige gesprekspartner ja, zijn. Plus nog een keer, dat het leven gewoon veel duurder is geworden voor nou iedereen. Nou ja, zeker ja, dat, wel. Dat, ja. dat, dat ja. merkt iedereen ja. natuurlijk. Hè? Zeker, ja. De boodschappen en, ja. en, en, en, ja, en noem maar Ja, dat erop. is waar. Ja. En daardoor zeg ik, dan is het toch vaak het speelgoed sluit, sluitpost. Ja. Wat ik snap. Dat geloof ik. Ja. En daarom, uh, nou ja, krijgen wij het gelukkig. Ja. begrijp ik. Ja. Nou, hartstikke goed, uh, Nelly. Heb ik, heb ik nog dingen vergeten? Nee, Je van, jo, kijk op de website www.speelgoedrijven.nl. Ja, uh, uh, Heeft u thuis mooi en schoon en heel speelgoed liggen, dan mag u dat altijd naar ja. onze kikkerwinkel komen ja. brengen. Dan ja. nemen wij dat in dankbaarheid aan. Ja, Kamerling. Wollenstraat nummer 20. Klopt. Uh, nou, we hebben ja. de, de tijden hebben we eerder genoemd. Dus ja, staat ook op de website. Nou, Volgens mij zijn we er helemaal uit. Hartstikke ja. bedankt voor je ja. komst ja. Nou, Nelly. Graag gedaan en ik en fijn wens dat je... mocht komen. Ja, uh, prima. En, en ik wens jullie nog een hele uh, uh, fijne uh, fijn weekend. Dank je wel. En Druk Harry weekend. is er ook. En uh, ja. Nelly ja. en Harry nou, ja. die zijn nog vijf jaar getrouwd. Daar wil ik je nog mee feliciteren. Dank je wel. Ja, ja, ja. <laughs> graag ja, gedaan. Dat was ja. gisteren, inderdaad. Ja, Dank je wel. Heel goed, we gaan muziek draaien. Oké. Oké, bedankt. A don't hit me Gaan we gaan weer verder met ons programma. Wat uh, hadden we voor muziek? Ik zal eens even kijken wat we hadden. Pink Floyd. Ja, dat was Pink. Ja, dus dat moet ik uit mijn hoofd weten, Pim. Dat is heel slecht. Money van Pink Floyd. Um, ja, we gaan uh, weer even terug naar het ondernemersprijs. Uh, uh, want uh, we gaan uh, praten met uh, uh, de mensen van uh, Rozanmarkt in Noord. Dat is uh, bij de FOMA daar. En uh, zij hebben geen uh, gewonnen. ze waren genomineerd. Nou, Daar waren ze al heel blij mee. En dat komt allemaal tot uiting nu in het uh, gesprek wat Carina eerder al had... met uh, de mensen van Rozanmarkt op het Flemingplein. Goedemorgen Zandvoort. Ik loop hier over het pleintje bij uh, de supermarkt in Noord. En ik zie de bloemen van... maar ik loop rechtdoor op weg naar de supermarkt van Rozan... En uh, ik ga even naar binnen. Nou, ik zie hier allemaal de heerlijkste dingen. Overal potjes met groenten. En ik zie noten. En ik zie een vitrine met de heerlijkste baklava. En oh, en kijk, daar is Adam. Adam, um, goedemorgen. Goeie, goedemorgen. Wat leuk dat ik even hier de tijd krijg om even met jou te praten hier in je prachtige winkel. Deze winkel, het is een echt familiebedrijf toch? Zeker, ja. Dit is een familiebedrijf. We zijn dit drie jaar geleden zijn we dit begonnen samen met mijn moeder. En mij en mijn vader en mijn zus. Ja, drie jaar geleden hebben we dit opgestart. Omdat we, mijn moeder wilde eigenlijk altijd al iets voor zichzelf wilde beginnen. En uiteindelijk uh, zijn we, hebben, we dit, uh, hebben we gebrainstormd van wat willen we nou eigenlijk en toen uh, stond deze pand stond open en toen uh, zijn we hier naartoe gegaan en uh, uh, nadat we een uh, bezoek hebben gebracht aan, de, aan deze pand zijn we naar huis gegaan en hebben we besproken van wat is er nou eigenlijk, wat mist er nou eigenlijk in Zandvoort en wat zouden wij eigenlijk willen. En toen zijn we eigenlijk op het idee gekomen om een supermarkt te beginnen. Met allemaal producten, met allemaal internationale producten. En uh, ja, en nu zijn we drie jaar verder. En uh, we zijn ontzettend tevreden over hoe het tot nu toe loopt eigenlijk. Ja, want hoe zijn uh, in dit familiebedrijf de taken verdeeld? Nou, de taken zijn zo verdeeld: uh, uh, mijn vader en ik, uh, die verdelen. Uh, de inkoop. Dus uh, mijn vader gaat dan soms naar de groothandel. Ik ga dan soms naar de groothandel. En mijn moeder is dan vooral in de winkel uh, bezig. Zij is echt uh, de, gro de grootste kracht eigenlijk in de winkel. Want uh, zij maakt alles netjes. Uh, zij zorgt ervoor dat alles netjes op, hun, op de plek staat. Zij zorgt ervoor dat de groente goed staat. Zij zorgt ervoor dat het vlees goed staat. Uh, en mijn vader en ik zijn vooral bezig dan met de inkoop. Van wat past er nou op het moment in de winkel, wat verkoopt, wat loopt nou goed en wat voor nieuwe producten, waar is er eigenlijk vraag naar en, en uh, ik, dan, ik sta zelf dan ook vooral in de winkel, uh, ik uh, vul de vakken ook en uh, ik uh, sta ook achter de kassa natuurlijk en uh, ik probeer ook de winkel natuurlijk zo goed mogelijk schoon te houden uh, en zo zijn de taken verdeeld en iedereen heeft eigenlijk een eigen taak en, uh, als iemand zijn taak ook laat zitten, dan neemt hij het over eigenlijk. Oh, zo, oh, goed zo. Zo is het eigenlijk. We ja. zitten eigenlijk nooit stil. We zijn altijd ja. constant bezig. Ja, want jullie zijn open van... Uh, zijn jullie elke dag open of hebben jullie ook een dag dat jullie dicht zijn? Uh, wij zijn zes dagen per week open. Uh, alleen op maandag zijn we eigenlijk dicht. Hmm. Omdat, uh, we hebben toch één dag even nodig om even buiten te komen. En Snap ik hoor. ja. En je ziet gewoon dat het uh, toch wel wat rust geeft met die ene dag vrij. Ja. Ja. ja. En dan uh, denk ik zo, want je zegt net, ja, we kijken ook wat uh, waar er veel vraag naar is qua producten. Wat, uh, wat is nou een product wat echt heel goed verkoopt hier? Eigenlijk uh, kan ik niet echt een specifiek product noemen. Eigenlijk loopt alles wel goed. Ik kan niet echt iets noemen waarvan ik, denk, waarvan ik zeg van, nou, dat loopt goed. Want de snoep die loopt goed, de chips loopt goed, de buitenlandse producten lopen goed, het vlees loopt ook heel goed en uh, het fruit loopt goed. Maar natuurlijk zijn er ook dagen dat de fruit minder gaat, dat het vlees minder gaat. Maar dat is vooral met de dag kijken. Yeah. Dus er is niet yeah. echt een specifiek product. Eigenlijk loopt yeah. alles gewoon zoals het moet ja. lopen. Want als je de winkel ziet, als je he, aankomt lopen, denk je... Oh, het is een groente- en fruitwinkel. Ja. Maar uh, je komt binnen en het is inderdaad een, uh, een soort paradijs van alles in het klein. Uh, jullie hebben van alles wat. En uh, vooral ook de patisserie uit het buitenland. Ja. Want jullie hebben prachtige baklava. Uh, Maak jullie dat zelf? Of Koop jullie dat ook zo in? Uh, nou, we hebben een speciale bakker die het uh, voor ons maakt. Dus, uh, en we hebben ook een speciale slagerij die het vlees voor ons uh, klaarmaakt. En uh, het is allemaal halal vlees ook. En uh, we hebben ook een speciale bakkerij die de brood voor ons uh, klaarmaakt. En uh, we zijn tot nu toe heel tevreden over, over onze leveranciers eigenlijk mm -hmm. die uh, alles voor ons uh, heel goed klaarmaken. Ja. Ja. ja. En jullie zijn, want ik stond hier net eventjes te wachten. Ik liep binnen en toen ging ik weer even naar buiten. En toen dacht ik, nou, nu ga ik naar binnen, want er waren steeds klanten natuurlijk. Maar het valt me op dat jullie echt met elke klant een, een leuk praatje hebben. Dat onderscheidt jullie denk ik ook wel. Zeker. Ik denk dat wij daar de grootste onderscheid in maken. Dat wij echt tijd nemen voor de klant. En dat wij echt een luisterend oor zijn voor de klant. Uh, wij maken altijd tijd voor de klant en... De klant kan altijd, hun, als ze iets op hun borst hebben, kunnen ze altijd hun verhaal kwijt. En wij vinden het ook belangrijk om tijd te maken voor de klant. Weet je? Wij behandelen elke klant echt als familie. Omdat uh, iedereen heeft natuurlijk problemen En wij willen graag de ja. luisterend oor zijn van ja. de klant. Nou, dat viel me echt meteen op. Je voelt als je hier binnenkomt ook echt meteen thuis. Ja. Um, nou, en ik... Uh, ik dacht ook meteen van jullie zijn een mooi familiebedrijf. Jullie zijn genomineerd ook, toch, voor Ondernemen van het Jaar. Wat, wat deed dat met jullie? Uh, wij waren natuurlijk erg verrast ook dat we genomineerd waren. Omdat we, we hadden het natuurlijk nooit verwacht dat we eigenlijk genomineerd zouden zijn. En uh, we waren zo verrast. En we zijn natuurlijk ook trots op onze klanten dat zij ons hebben opgegeven om voor de nominatie, zeg maar. En, ja, uh, we waren natuurlijk heel erg blij dat we genomineerd waren. En uh, weet je, ook al hebben we niet gewonnen, we zijn, we zijn enorm trots dat we Juist. überhaupt op de lijst hebben gestaan. Ja. En, uh, ja, het nou Het is echt, echt een stuk waardering ook, hè? Zeker, zeker. En zo zie je maar weer dat de klanten gelukkig echt tevreden zijn over ons. En hopelijk blijft dat ook zo in de toekomst. En uh, Rozan, uh, wat betekent dat eigenlijk? Rozan is eigenlijk de naam, uh, is de naam van mijn moeder. En uh, we hebben even besproken van wat voor naam willen we nou voor uh, wat, wat voor naam willen we nou voor de winkel? En uh, Rozanmarkt Markt was toch wel, het komt er lekker uit. Het ja, zeker. Lekker uit de mond. Ja. Het komt lekker uit de mond. Dus uh, toen hebben we besloten om het Rosan Markt maken. Het nou, dan kan je moeder natuurlijk wel super trots zijn. Dit was haar wens om een, uh, iets voor zichzelf te beginnen. En dan heeft ze ook nog een uh, supermarkt... die naar haar vernoemd is. Zeker. Met uh, haar kinderen om zich heen. En haar man. Ja. Nou ja, en allemaal hartstikke mooie klanten. Zeker, zeker. Zijn er nou uh, producten die, waarvan je zegt... van nou, dit is wel een product... Uh, wat ik zelf heel erg lekker vind. En uh, wat echt onbekend is voor... nou ja, uh, zoals ik. Die uh, wel bij uh, een toko komt bijvoorbeeld. Maar... Uh, ja, een product wat echt onbekend is voor ons. Want ik zie echt hele mooie dingen hier staan. Ik zie daar bijvoorbeeld die honing. Ja, uh, ja. Ik dacht even van, hé, hey, is dit... dat honing met allemaal stukken olijf erin? Deze... Of stukken vlees, ja? Ja, dit is dan uh, honing met uh, walnoten erin. En met pistache. Eigenlijk allemaal verschillende soorten noten. En dit kan je eigenlijk, dit doe je open. En dit eet je dan met een uh, lepeltje. En dan eet je het... Zo kan je, op. Dit kan je gewoon zo opeten inderdaad. Oh. Of je, eet, je doet het op brood. Dat kan ook natuurlijk. Oh ja. Ja. Uh, maar dit doe je gewoon open en dan eet je het zo op. Het ziet er echt uit als een uh, heel leuk cadeautje. Die je ook aan iemand kan geven. Zeker. Ja. Ik heb ook uh, regelmatig klanten gehad die dit als cadeautje hebben gegeven. Aan uh, hun opa of aan hun oma. En, uh, nou, ja. uh, zet die maar voor meneer, want die neem ik zo al uh, okay. mee. Yes. En um, ik zie daar nog iets van uh, een gen. Zit er, zitten daar nou rozen in? Um, die daaronder, die gulriseli? Ris, ris, um, of wat zit daar in? Uh, ja, daar zitten stukjes uh, rozen in. Inderdaad. Niet stukjes, echt? Ja echt, hier zitten stukjes rozen in. En, uh, ja. ja, ik kan het... natuurlijk niet lezen, ik weet niet wat daar staat. Maar ja, ja? Zit er, zitten ja. daar echt stukjes rozen in? Ja, zeker. Uh, staat Normaal zit in. het in een parfum, hè? maar nu mag je het dus op je brood smeren. Zeker. <laughs> er staat hier bread spread with rose petals. Uh, dus ja, dat betekent dat er uh, stukjes rozen van, van deze bloem dan ja. eruit zijn gehaald. Die je dan kan opeten en die zijn dan jam uh, gemixt. Nou, uh, uh, zet die ook maar neer, want die neem ik dan ook mee. Top. Want dat zijn wel hele leuke cadeaus ook. Zeker. En... Um, Even kijken hoor. Ja, ik wil dadelijk toch wel een beetje baklava meenemen ook. Ja, ja ik denk dat jullie gewoon zo trots mogen zijn op deze winkel. Ja. En ik hoop dat de mensen uh, jullie mooie winkel ook uh, kunnen vinden nu. Want uh, het is dus... Hoe heet het plein eigenlijk? Um, ik weet niet hoe het plein heet, maar we, zijn, we staan bij de Celsiusstraat 196. Oké. Okay. Ja. tegenover de supermarkt Fomar. Ja. Dus je ziet ons gelijk eigenlijk ja. over... De als de, je ziet de fruit buiten staan. Dus je, je kan ons eigenlijk niet missen. Nee, en als we uh, gewoon op zoek naar Rozan. Ja. En nou, bij Adam kun je terecht voor een praatje. En ook bij de rest van de familie. Zeker. Nou, ik wil je echt ontzettend bedanken. Nee. Um, is er nog iets wat je wil, uh, kwijt wil? Ja, nou, iedereen is natuurlijk uh, van harte welkom bij ons. En uh, ja, kom, kom lekker langs. En, uh, we hebben lekkere, mooie producten en uh, jullie zijn allemaal van harte welkom. Nou, hartstikke goed. Nou, en dat merk ik ook helemaal. Dank je wel voor het gesprek. Ja, jij, jij hoor. <laughs> Oké, okay, goedjes. Yes. Looking up and through, cool. staring across the room. Are you leaving soon? I just need a little time. What is it that drives me mad? It's just like you that I never had. What is it about you that I adore? What? That makes me go so insane. What is it about you that I adore? Staring across the room, are you leaving soon? I just need De d was dat met uh, at The Library, uitgezocht door uh, onze technicus en muziekuitzoeker so Pim Groof. Lekkere muziek, Pim. Ja. Oké, okay, we, uh, uh, we hebben niet voor niks dat uh, nummer uitgezocht. At the Library, dat is natuurlijk de bibliotheek. En, want we gaan het hebben over de bibliotheek. Tegenover de, uh, mij zit uh, Welmoet van der Hof. Welkom uh, Welmoet. Goedemorgen. Heeft, goedemorgen. Jij bent van de uh, bibliotheek Zuid-Kennemant. klopt, ja, ja. Dat klopt, als is een bus. Uh, nou, we, hebben, we zien dat de bibliotheek op dit moment gesloten is. Hè? Ja. Uh, eigenlijk al vanaf 20 november volgens mij. Um, uh, ja, ik zo dacht zoiets. Zo ja, is twee, ja, ja, twee ja. weken in ieder geval ja. dicht. Ja. 4 december zijn ze weer open. Open. Zijn ze weer open. Ja. En waarom was hij gesloten? Nou Hij is gesloten omdat uh, de, de bibliotheek Zandvoort... Die krijgt een, uh, de collectie krijgt een nieuwe indeling. Ja. Oh. Voorheen uh, hadden, was de collectie zeg maar, op zo'n manier ingedeeld. Um, er zijn zeg maar drie werelden. Ja. Uh, li liefde en leven heet dat. Uh, literatuur en cultuur. En uh, spannend en actief. Okay. En op basis van het genre of het onderwerp van een boek... wordt dan um, uh, een ja, wordt het boek dan ingedeeld bij een van die werelden. Ja, ja. En dan wordt hij daar in de kast geplaatst. Uh -huh. uh, na verloop van tijd bleek echter dat het uh, toch wel moeilijk te vinden was. Dat bepaalde boeken ja? toch wel heel moeilijk te, mm -hmm. lastig te vinden waren. Bijvoorbeeld een uh, boek dat gaat over breien. Ja. Hoe je moet breien. Die uh, staat bij Spannend en Actief. Oh, daar, daar staat hij. Die, ja. die, die staat... was er laatst ook nog op zoek. <laughs> ja, ja, ja, ja. Maar voor heel veel mensen was het, is dat toch wel... Het, misschien niet helemaal logisch. Ja, wat ja. Je, ja, als... ja. Je kan natuurlijk ook zeggen van nou fictie en non-fictie of romans uh, en, en kinderen. En, uh, ja, ja. Je kan ja. van alles verzinnen, natuurlijk. Nu, ja, nu krijgt het eigenlijk toch meer zo'n indeling. Mm -hmm. Dus uh, romans komen allemaal bij elkaar. Ja, ja. En de non-fictie komen ook allemaal bij elkaar. En uh, de romans die komen gewoon um, op volgorde van auteur te staan, op alfabetische volgorde. Ja. En de non-fictieboeken die, uh, ja, die krijgen allemaal een nummer. En uh -huh. dat nummer dat correspondeert dan ook weer met uh, het onderwerp van uh, het boek. Ja. Die, die hebben dan een eigen rubriek. Uh -huh. En dan komt hij gewoon op volgorde van dat nummer te staan. Ja, ja want je kunt natuurlijk ook daarin nog uh, zeg maar, uh, onderwerpen maken. Uh, ja. Ik noem maar wat, uh, uh, biografieën. Not of Zeker, uh, ja. Toch? Ja? ja. En die hebben allemaal dan hun eigen nummer. Ja, dat heet in de bibliotheekwereld heet dat CISO. Uh -huh. En... En dat is wel makkelijker vindbaar. Aha, ook, ja, ja, ja. Voor, ook voor bibliotheekmedewerkers en ook voor uh, onze bezoekers. Ja. ja, nou heb ik wel eens bij Albert Heijn dat, uh, dat alle, alle producten weer ergens anders staan. Ja, ja. Ja, ja, dat is, er, ja. Er zijn ook mensen die nu al gewend zijn aan hoe het er nu in staat. Ja, zeker. En misschien zijn er ook mensen die dat ja, juist dit wel prettiger vinden. Ja. als je op specifiek naar iets op zoek bent, Aha. naar een bepaald boek of naar een auteur of naar um, een boek over een bepaald onderwerp. Ja. Dan is is het toch wel lastig om eerst te bedenken, ja, in welke wereld zou die ingedeeld moeten staan? Ja. ja. Dus daar hebben jullie dan nog gesprekken over hoe waar het dan precies uh, neer gaat zetten? Ja, ook. Soms is het ook niet. Helemaal logisch. Mm -hmm. Bijvoorbeeld, ja, breien op zich. Het ja. is een activiteit. Ja, het is een activiteit. Dus ja, staat hij bij spannend en actief. Oh, okay. Maar heel vaak, als, als ik mensen help met zoeken naar ja. het boek. en ik zeg, oh ja, hij staat bij spannend en ja. actief. Ja, dan ja. moeten ze toch wel lachen. Heb je zelf af en toe rond dat je moet zoeken? Of, uh... Soms wel hoor. Ja, ja, ja, dat ja. Denk ik ook. Ja. Ja. Ja, ja. Bijvoorbeeld, een boek over tuinieren staat dan weer niet bij spannend en actief. Ja. Dat Terwijl is wel ik actief. zou denken, het is actief. Het ja, is toch activiteit. Ja. Maar dat staat alweer bij liefde en leven. Ja. Oh, oké. Okay. Nou ja, het is ook leven. Natuurlijk, ja. uh, uh, dit is jouw enige werk bij de bibliotheek? Of uh, ik, uh, het sta... indelen van, van, de, van boeken? Ik, uh, nou, ik werk als collectioneur ja. uh, op de afdeling collectie. Ja. en uh, ik, um, ja, Samen met team collectie ja. um, onderhoud ik en ontwikkel ik de collectie van de bibliotheek. Uh, ja. Van alle vestigingen van Bibliotheek Zuid-Kennemerland. Ja. En per week... Um, doe ik dan de aanschaf of ik uh, schrijf juist boeken af ja. en hoeveel, zeg maar, hoeveel uh, boeken worden er in een maand aangeschaft zeg maar, voor onze bibliotheek? Um, we hebben een vaste leverancier en die Aha. leverancier die, um, die stuurt per week uh, ja, bestellijsten op van nou, dit, dit zijn de boeken die, die, op dit, die je deze week kunt bestellen Aha. en daar staan, daarin staan toch wel een stuk of tussen de 300 en 400 nieuwe titels Echt waar? Ja. Per maand, zeg maar. Per, per week. Per week? Per week, Zo. ja. Ja, het is onvoorstelbaar hoeveel boeken er worden uitgegeven. Absoluut, hè? ja. ja. Maar als je alleen al sport hebt, wat ik wel volg... Uh, ja. Over elke voetballer verschijnt tegenwoordig een boek. Zeker, mei, ja. Die kunnen jullie ook niet allemaal in de bibliotheek hebben natuurlijk. Nee, maar we proberen natuurlijk wel zo goed mogelijk te kijken. Ja, wat willen de mensen graag ja, lezen? Wat ja. vinden ze ja. interessant? Ja, ja, er worden echt onvoorstelbaar veel boeken aangeboden. Ja. En uh, ja, onze leverancier maakt er dan al een soort van eerste ja. uh, uh, schrifting. Ja, schrifting. Ja. En, uh, en wij gaan dan verder kijken wat ja, past ja. echt, ja. Maar... Uh, ja, ook Zandvoort krijgt per week een heleboel. Ja. Hoeveel boeken staan er hier ongeveer? Oh, de, heb je ik heb ja, mijn hoofd. Nee, nee. Uh, dat ja, zijn wel een paar duizend. Ja, dat zijn een paar duizend sowieso. Ja, ja. En dan is het nog een, een, een niet erg grote bibliotheek. Bijvoorbeeld in Haarlem is het nog groter ja, natuurlijk. Ja, klopt. Of in ja. Uh, ja. Dus, uh, en daar ben je ook af en toe aan het werken. Ja, daar ben ik ook aan het werk. Ja ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Dus niet alleen in Zandvoort, dat is wel duidelijk natuurlijk. Nee, nee. Het zijn natuurlijk... Ja. Uh, de zuid kermland heeft... Ja, bibliotheken in meerdere gemeenten. Ja, dus, uh... ja. Het, uh, het uitlenen van boeken, uh, gaat dat achteruit? Of uh, zijn dat cijfers uh, al bekend? Nou, na corona ging het een tijdje uh, achteruit. Maar het is nu wel weer echt aan het opkrabbelen, ja, langzaam. Ja, ja. Ja, ja. ja, toch wel? Ja, Want, wel. Ja, ja je zou denken, je kan het via computer bekijken hè? of Zeker. lezen natuurlijk. Ja. Via e-books, ja. Uh, e-books. Maar e-books uh... e heeft toch wel... Um, Kijk, als je graag de nieuwste boeken leest, dan ja. kan je toch beter. Uh, en je wilt dat graag uh, snel ja. lezen. Dan kan ja. je dat beter een fysiek boek halen in de biep. Want dan hebben we hem sneller. Ja. En um, uh, de nieuwste e-books, uh, dat duurt vaak wel een half jaar voordat ja, die beschikbaar ja. zijn. Ja. Ja. ja, dat zijn afspraken die gemaakt zijn met de uh, uitgevers. Zijn er ook nou wel hardlopers, zeg maar? Dat je denkt van, nou, dat gaat wel erg hard met een boek. Uh, er zijn echt wel een aantal titels. Ik weet niet of, of dat je wat zegt. Le, uh, Lucinda Riley met Atlas. Ja, die, die naam is Lucinda ja, Riley. Is wel ja, ja, dat is, is toch dat... echt wel op dit moment de ja. topper van, ja, ja, ja, uh, van ja, ja, ja. Bibliotheek zuid ja. uit Keddermerland. Uh, ja. We hebben daar echt, denk bijna 90 exemplaren van. Echt waar? Ja. En die zijn altijd, uh, tenminste altijd, altijd uit, maar die ja. zijn bijna uitverkocht altijd. Ja, bijna altijd uitgeleend. Ja. Ja. Maar ja. ook uh, boeken over Grijpen bijvoorbeeld, hè? dat is een, een, ja, een dat boek is ook over de Nederlandse Grijpen. Of uh, Johan Derkse, die ja. lopen waarschijnlijk ook wel hard. Die lopen dat is ook goed, ja. ja, ja. En uh, hier in Zandvoort lopen de boeken over Max Verstappen. Ja, dat is ongetwijfeld, ja. Ja, ja lopen die goed. Ja, dus okay. daar probeer ik altijd wel rekening mee te houden. Ja, ja. dat is wel mooi, inderdaad. Ja. Um, nu is de bibliotheek niet alleen meer natuurlijk een, een, een, een uitgifte van, van boeken. Of het lenen, uitlenen van boeken. Maar uh, ze, ze hebben zich veel meer gespecialiseerd dan ook andere zaken, hè? Ja. Valt mij op. Een uh, maatschappelijk. maatschappelijk uh, op een ja, maatschappelijk we gebied open. inderdaad, ja. ja. Dus uh, ja. Met, uh, met natuurlijk het IDO, het uh, mm -hmm. informatiepunt Digitale ja. Overheid. En uh, mensen met vragen inderdaad, of problemen ja. over ja. met de nou, digitale overheid. Die kunnen mm. naar de biep. Dan kunnen we ze altijd verder helpen. niet alles oplossen. Maar we kunnen mensen wel een beetje beter op weg helpen. Maar sommigen zeggen van... Er zijn natuurlijk in de gemeente... Zoals Santvoort... Heel veel organisaties op maatschappelijk gebied. Die ook mensen helpen. dingen, Dat het misschien een beetje te veel wordt. Dat ook bibliotheek dat gaat doen. Of dat wordt ook in overleg met andere partijen. Dat wordt altijd wel in overleg met partijen gedaan. Zeker. En in samenwerking met ook. Uh, uh. en, uh, en wat wat, vaak we, wat we ook wel merken is dat de biep toch wel een hele uh, lage drempel heeft voor veel mensen. Ja, ja, dat is ook belangrijk. Die stappen belangrijk, hier natuurlijk. wat makkelijker ja, binnen. Ja. ja, makkelijker dan met de Bruna waar je uh, 20 euro voor een boek moet betalen natuurlijk. Ja, dat sowieso. Dat ja. denk ik ook. Ja. <laughs> uh, nou, laatste vraag. Uh, ik kan me herinneren dat jullie vroeger ook wel boeken hadden die afgeschreven zijn. Dat je die, dat je die gratis mee mocht nemen. Is dat nog steeds zo of niet? Um, nee. Of wat, wat doen jullie met die boeken? Nou, die dan... boeken die afgeschreven zijn, die verzamelen we vaak in een... Uh, in een magazijn. En um, uh, eens in de zoveel tijd, volgens mij uh, hebben we een soort boekverkoop. Dan okay. we hebben we een boekenkraam huh. die, um, ja, die reist zeg maar, tussen de verschillende vestigingen. Mm -hmm. En dan staat hij zes weken in de ene vestiging. En dan okay. als hij zes weken voorbij is, gaat hij naar de andere vestiging. En op die boekenkraam verkopen wij dan afgeschreven boeken. Voor een euro of zoiets? Of ja, voor uh, een euro. Ja, ja, ja, ja. Of ja. als je er vijf wil hebben, dan vier euro. Oké, okay. ja. nou, je kan nog dingen ook. Ja. <laughs> nou, hartstikke goed. Uh, wel moet. Bedankt voor je komst. Of had je nog iets uh, aan willen toevoegen? Uh, Nee, nee, ik vind het echt een super nee. schattig cafeetje hier ja. ja, leuke café. Ja, ja, een leuke ja, ja. studio toch, ja. Villy. Ja. Nou ja, je kan het eventueel nog terugluisteren. de komende maandag tussen 10 en 12. Dan wordt dit programma nog een keer uitgezonden. Okay. Dus als je jezelf eruit... dan het zal het inderdaad rond kwart voor twaalf zijn... kun je jezelf nog een keer op radio ah, horen. 106.9. Ja, ja. Hé, hey, Welmoet, hartelijk bedankt voor je komst. Ik wens je nog een heel leuk weekend. Ja, dankjewel. En uh, maak er wat van. Ja, dat zou ik zeker doen. Dankjewel. Jij ook natuurlijk. Ja, je. Ja, We gaan uh, nog even... Als het goed is, uh, Trio Galantes, waar we het straks over hebben. Un ...Historia Un van uh, onze vriend van Trio Galantes. Dat was een mooie muziek hè, uh, Gorgen zit tegenover Absoluto. ons. Absoluut, absoluutemento hè, ja, ja, ja, ja. Want Trio Galantes die komt naar Zandvoort uh, morgen, middag, uh, in de speciaal naar Zandvoort. Speciaal hè, ja, Heb jij ze uitgenodigd? Wat geen jongen. Heb jij ze uitgenodigd, uh, Gorgen? Ik, ik zelf niet. nee De Stichting Connection Latina wel. Oké, okay, ja, ja, ja. Maar goed, jij hebt wel een stem in of uh, zij uh, komen, ja of nee. Ja, kun, je, kun jij iets vertellen heb... over uh, trio Galantes? trio Triogalantes is in, mijn, in, mijn, in onze belevening, en, en ja. ik bedoel bij, als stichting, een van de prominente voorbeelden van de rijkdom Aha. binnen de Cuban-Latin-Music. Ja, oké. Okay, yeah. En eh, je moet denken aan de, de rijke traditie van Elvis Presley. Ja. Iedereen kent uh -huh. Elvis. En los Pancho's, uh -huh. en Celia Cruz, en nummer op. Eh, en bijzonder daar met Rio Galante is dat ze maken een soort samen smelting van uh -huh. al deze mooie dingen... En uh, ze maken veel actualiteit. Door close harmonie, bel canto oh. lekker uh, hit. Oké. Okay. En um, die meng is het resultaat dat iedereen zegt, wauw, wat is ja, dat? Ja, ja geweldig. Hey, ben, uh, het is me opgevallen, er zijn drie muzikanten. Hè? Het zijn drie uh, muzici ja, die nee. dan, uh, ja, dat nee. er geen één uit Cuba komt. Nee, ze komen het, is, uh, uit uh, uit nee het is Alvaro Pinto Leon uit Chili. Uit oh, Chili ja. O Umberto Albores Al Al Al Martinez uit Mexico en Augusto Valencia uit Brazilië. Ja klopt. Klopt, klopt. hè ja. ja uh, waar zijn de Kubanen? De Kubanen. <laughs> Ik ben hier. Dat ben jij. Ja tegenwoordig. Ja. ja dat is Cuba. waar. Ja, ja, ja. Maar, maar zij kunnen het mooi spelen. Ze zijn uh, echt geschoten allemaal. Absoluut, absoluut. Ze zijn allemaal uh, in verschillende conservatoria geweest. Ja. En ze hebben de, naast het conservatorium veel samenwerken met toppe muzikanten. En, uh... Ja, want ze hebben ook uh, met de ja. jazz-zangeres... Uh, uh, uh, even kijken, uh, hoe heet zij? Uh, uh, Laura Fiji hebben ze ook nog uh, ja. meegespeeld. ik kreeg het te spelen met Laura Fiji, maar ook met diverse projecten daarin concerten gebouwd. Ja, en ze hebben, ze hebben heel veel concerten hè, uh, hier en ja, daar in Rotterdam, Amsterdam, Rotterdam, uh, Haarlem. Hebben ze al veel gespeeld, hè? In de afgelopen 6, 7 jaar dat ze bestaan. Ja, ik volg niet allemaal... Wat nee, de... begrijp de... ik, dat, de... de... dat is ook... Hem, maar ik denk dat de kwaliteit van, en, en de manier waarop ze werken op, op dit moment... Is, eh, is behoorlijk prominent en een ja. nieuwe is geworden en ik hoop dat de komende jaren misschien hebben wij niet zo makkelijk de kans om triogalanten naar hier toe te brengen. Ja, ja, hoezo? als er wordt nog bekend dan is de agenda wordt drukker en voor onze publiek is het heel moeilijk om... En dan moet je echt gaan betalen en je wil ook geen 25 30 euro vragen van elkaar. Nee, dat kan ik me helemaal voorstellen hoe het allemaal gaat. We hebben mazzel, dat via de 16 Connection Latina kunnen bij die hier het aan nodig is. En bovendien zijn. Zijn echte dikke vrienden van onze activiteiten. Oh, Oké, okay, dat is mooi. En ze geloven echt er en waarbij aan het doen zijn. Ja, nee, dat kan me voorstellen. Dus ze nou, komen we, dus. aan voor? Ja, We gaan zo spelen, hartstikke leuk. Nou, ik zeg nog even dat het morgenmiddag is in het theater De Krocht. De deur gaat open om twee uur. En de avond van het concert is om drie uur en tickets zijn er ook aan de aan de aan de deur nog te verkrijgen, 17,50. En uh, uh, ja, iedereen wordt opgeroepen om eigenlijk omheen te gaan. Het is gewoon een, uh, een, een goed concert. Echt de moeite waard. Echt. Ja, echt de moeite waard, hè? Dat moet je niet misen. Ja, nee. ga, je, ga jij zelf ook nog spelen, Gorg, of niet? Nee, als... Alleen als ze, als ze, als ze, de als ze moe publiek, worden. Als ze publiek zegt: horgen, horgen, horgen. Nou, de, de Met... publiek wordt hier opgeroepen om horgen, uh, horgen, horgen te roepen. Meestal ben ik daar aan bezig, is dat ja. mijn telefoon? Ja. Maar je kan, je kan natuurlijk ook uh, uh, mee jammen of zo. Je kan uh, uh, leuk meespelen toch ook wel? Alles wat ja, zij ja. spelen, dat, dat die muziek ken je het waarschijnlijk ook wel, toch? Ja, natuurlijk. natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja. Ja. Ja. Uh, ik, ik denk, uh, um, Hans, de, de, de, een van de belangrijke, uh, hoe noem je dat, uh, aspecten dat ja. wij als ja. hebben, is dat... Uh, mijn betrokkenheid is ja. altijd direct. Ik begrijp het, ja. ja, ja dus ik, ja. ik doe niet alleen de programmeer. En samen met mijn collega eh, Mark en ja. Het concept ja. van, van de dag. Uh -huh. dus, en als een van hem van welke reden dat nog zou niet kunnen. Of eh, dan kan ik eventueel. Ja. Uh, een bijdrage in leveren. En uh, tot nu toe is het wel gelukt. De mensen zijn enthousiast. Ja. En ik heb daar, ja, dank je wel dat jullie waarderen ja. dat. Nee, prima. Dus, uh, prima. Nou, voor je gaat nog één vraag hier. Afgelopen zondag heb je gezien bij, uh, bij uh, het concert van het Salvatore Monaco. Hè? Het afscheidsconcert. Ja. Hoe vond je dat? Fantastisch. Ja, dat was goed, uh, goed concert. Hè? Maar Volgende voor mij, nee, als eerlijk gezegd, dat is een, een gemengde gevoel. Ja. Aan de andere kant, de, de diepe mannenkoor bestaat niet meer officieel. Nee, nee, dat klopt. Maar weet je wel, de, de, de samen de same zijn van mannen en de stemmen ja. en alle mooie dingen dat ze hebben door de jaren opgebouwd ja. Ik vind het echt de moeite waarom, om nog te door te gaan. Maar ja, er komt natuurlijk een gemengd koor aan. Ja, gemengd koor. Dat wordt ook, ook een mooi waarschijnlijk. Een, mooi een, een vol koor met waarschijnlijk 45, 50 mensen. Dat wordt natuurlijk ja. ook geweldig. Het ja. ja. ja. wordt zeker iets anders. Ja. En misschien beter. dat zou niet weten. Of ja. een andere vorm. En, uh, maar ik heb veel respect ja. veel bewondering, ja. veel complimenten voor al wat mannen hebben door 41 jaar gedaan. 42 jaar, ja, ja. En, en al dirigent ja. de dirigenten, al het mooie programma het publiek is zeker is ja. helemaal trots dat het voor. Nou, de eerste tien jaar waren het best eigenlijk hoor. Ja, dus toen zong ik zelf ook nog mee. <laughs> nee hoor, nee, dit was nog steeds goed. was nog steeds goed. Nou, maar, misschien kun jij iets laten horen wat, wat, wat, wat mensen morgen kunnen verwachten. Heb jij iets uh, in de aanbieding? Ik wou voor Jullie historia doen een amor sigen, maar ja, jullie hebben net het hoor van trio galante, dus dat haken niet. ja, oh, we hebben graag voor je voeten weggemaaid. Wat vervelend. Ja, dan. zou voor een liedje dat, een liedje dat iedereen kent. Nou, kijk eens aan. Ik, ik heb het niet met mijn balletje, mijn voeten. Dat dat vind ik jammer. Goed. Denk aan. Y yo va, y yo va a ver, y yo va, y yo y yo y y cuéntame qué te pasó, cuéntame qué te pasó, cuéntame qué te pasó. Cuéntame qué te pasó, estaba allá en la playa, jugando en el agüita, pero vino una jaibita y me picó, ay, ay, ay, cuéntame qué te pasó. Arriba Sanford, cuéntame qué te pasó, cuéntame qué te pasó, cuéntame qué te pasó, cuéntame, ¿qué te pasó? yo me encontré. Con una vieja, y con ella fui de romería, y fue ahí donde yo tuve que yo perdí papa. la lotería me deeg pela por ti,